Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag met deze van Womek en Womack. Je de de teardrops. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na drie uur. Welkom inderdaad bij het tweede uur, Albert-Jan. Ja, welkom Rob, welkom luisteraars. Ja, tweede uur, still going strong, live radio vanaf het Gasthuisplein. We zijn er weer bij en dat is prima. <laughs> Volgens mij hebben we die tekst ergens gejat. Oh ja. <laughs> ja, maar naast, naast natuurlijk nog veel voetbalberichten uh, hebben we natuurlijk de, onze standaard onderdelen uh, nog uh, aan de orde. Evenementenagenda, circusfilmagenda, circus, circus Zandvoortfilmagenda. Uh, we kijken even vooruit naar de tweede editie van Culinair Zandvoort... Uh, Smerumteams uh, actief op het Zandvoortse strand. Ja, vanmiddag hoeft dat natuurlijk niet, want Lex heeft gezegd dat het gaat regenen om 4 uur. Dus uh, pak de paraplu maar. Om 4 uur regenen we. Nog een klein uur. Uh, verder gaan we natuurlijk even bellen met onze collega Roy van Buringen in zaken het strandfeest: buurman versus buurman. Uh, we gaan nog even ook dit uur bellen met Jacqueline van Klaveren in zaken de IVN-wandeling. Uh, Zuid-Kennemerland, uh, 4 juli aanstaande. Dus uh, nog genoeg nieuws om te blijven luisteren naar ZFM op zaterdagmiddag. En de voetbalwedstrijd van gistermiddag. Een plaatje die het enorm uh, goed deed was uh, deze gistermiddag. Ja, maar die, die hebben ze alweer geremixed geloof ja, ik. Ja, moet je horen joh. Het is echt zo geweldig. Nederland tegen Brazilië. Het is voor Brazilië vandaag de laatste dag, ja. Yeah. Want oranje hakte vanavond. In de pan, ja. hang je hoofd maar vast onder de tabia. Ja. Want de beker komt steeds dichter naar ons toe. En als die toevallig de geest krijgen, jongens, dan gaan die Brazilianen om hun moeder roepen. Oranje dans vanavond de Polonaise. En laten de Braziliaantjes kanken. De Canaris vliegen morgen al naar huis, ja. En dan kunnen zij weer lekker naar hun mama toe. is the best. is the boss. Als hij iets niet van zijn brood laat eten, dan is het wel kaas. Bertje is the best. Bertje is the boss. Hij stuurt zijn spits en dwars door het Braziliëns en gaat een kaas. En het werd 2-1. Daar zijn we zo blij mee. Echt niet te geloven. Dan nou, komen we dinsdag mogen weer aan de bak tegen Uruguay. Nou ja, wat ik al zei, appeltje eitje. Gaat vast en zeker lukken. En dan krijgen we finale. Ik voorspel hem alvast. Nederland tegen Duitsland. Volgens mij hangt dat in de lucht, Albert-Jan. Ik waag mij niet meer aan voorspelling, want ja. ik had, vond het gisteren uh, ook al dood 1. Ik neem in ieder geval de poelstand van Maurice Mulder over. Dat is de ding wat zeker is. Ding ja. het ding ja. is. Dat is is. ik altijd goed. Die, uh, die blijft maar winnen, winnen en winnen. En het Nederlands daar trouwens ook, dus mooie combinatie, dacht ik zo. En even terugkomen wat Johan Cruijff altijd zegt. Het is nog ja. maar twee wedstrijden. Dat twee zijn wedstrijden en zijn we kampioen. Nou, ja. zo horen we het graag. Hier is Kaman Alien. Stay in town, call the police, there's a madman around running down underground to a dive bar. Als ze flink uh, wil uh, roken, dan uh, kan dat tijdens deze plaat. Ja. <laughs> en als het waar een rookverbod is of zo, dan uh, nou, zet deze plaat maar op en uh, we gaan. 21 minuten lang de disco mix van uh, Rick Ashley en al zijn vrienden. Maar daar hebben we uiteraard uh, niet alle tijd voor om die uh, 21 minuten lang te draaien. Dus de berichten albert Jan. Ja, mag ik weer een berichtje doen? Ja, tuurlijk. Ja, want uh, pak u pas maar vast een pen en papier, want namelijk op 20, 21 en 22 augustus... Aanstaande krijgen we de tweede editie van Culinair Zandvoort. Uh, alleen dan onder de naam inderdaad Culinaire Zandvoort. Vorig jaar organiseerde de familie Lemmens ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van hun bedrijf de eerste editie. Het concept blijft hetzelfde, dus bijvoorbeeld betalen met een speciale munt, zal ook nu moeten gebeuren. De deelnemers zullen kleine hapjes maken die niet te veel mogen kosten en waarin hun bedrijf goed naar voren komt. Wel zijn er wat verbeteringen doorgevoerd door de organisatie. Zo komen er twee kassa's bij en mag er gebruik gemaakt worden van porselein of aardewerk serviesgoed en metalen bestek. De deelnemers zullen opnieuw hun beste beentje voortzetten om zich culinair in de kijker te spelen. Nou, was het vorig jaar natuurlijk al een geweldig succes. Dus wederom dit jaar culinair zandvoort en noteert u het vast: 20, 21 en 22 augustus. Helemaal goed. Nou, CFM is uh, niet alleen te beluisteren in Zandvoort en de directe omgeving. Nee, nee door de hele wereld via internet. www.zfmsandvoort.nl Daar kan je op de livestream gewoon uh, 24 uur per dag naar uh, CFM luisteren. Deed ook iemand uh, uit Spanje? Ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij stuurde ons een e-mail. Hij zegt, zo'n mooie zomerhit hier in Spanje. Okay. Is het ook wat voor, uh, voor in Nederland? En? En hij bedoelde deze plaats. Maar ja... U was al twee jaar geleden in het bos. Ja, jaar doen we alles tranquilo, hè? Ja, maar tranquilo, goed, maar goed. En mañana... Het is inderdaad wel een lekkere plaat. Dat uh, moet ik toegeven. En voordat het gaat planschen hier is het al, voor het we nog even snel draaien. Hier is Edward Maya en de Stereo Love.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 You, you give me all to hear the truth When we are running through the night I, I want to hold my arms around you When I kissed and touch and smile Dat is juist van uh, collega Lex van der Hoorn. Weerman Lex van der Hoorn. Na vieren kunnen we wat uh, regen gaan verwachten hier in Salvoort. Dus voor vieren nog wat zou klanken, Albert-Jan. Ja, dat moet te snel zijn. We ja, hebben we een half uur. Italo Disco uit de jaren 80 hoorde je uh, bij CFM. En morgen wordt het gelukkig weer beter, beter. wat betreft het weer. Dus en, en, dat komt goed uit voor het volgende onderwerp. Ja, en luisteraars, pak u vast even uw pen en papier weer. Want zondag 4 juli organiseert de IVN Zuid-Kennemerland een natuurwandeling. En diegene, en diegene die ons daar alles over kan vertellen is Jacqueline van Klaveren. Jacqueline, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Uh, 4 juli, uh, wat, gaan, uh, wat gaat er gebeuren tijdens deze wandelexcursie? Nou, we gaan in vier uur uh, door een gebied, uh, vlak achter het circuit, het Wurmenveld en het Kraansvlak, lopen we in vier uur een rondje. Uh, waarin we eigenlijk in een gebied komen dat de afgelopen maanden dicht geweest is, omdat het er voor, voor het broedseizoen en waar we hopen dat we nu uh, de dieren nog wat uh, minder op hun uh, hoede zijn. En dat we misschien wat dieren kunnen zien en anders in ieder geval diersporen. En het is een bijzondere plek omdat het net achter de zee eigenlijk ligt... waar de wind en het zout en de kalk van de schelpen grote invloed hebben. En niet alle planten en dieren kunnen daar overleven. Dus het is nogal een bijzonder gezelschap dat je daar aantreft. En um, ja, daar willen we een rondje gaan lopen en mensen laten zien... hoe doen die planten dat nou overleven? Want iedereen heeft daar weer een andere ja, techniek, zou je kunnen zeggen, voor ontwikkeld. En um, doordat we s'avonds lopen, hebben we nog iets heel moois. Er zijn nou bepaalde bloemen, die gaan s'avonds dicht als de zon ondergaat. Maar er zijn er ook, die gaan dan juist open. En het is natuurlijk een stuk minder warm, mag je hopen. Dus um, het, is, het is een heel bijzonder gebied. Zeedorplandschap wordt het ook wel genoemd, daar zo vlak achter zee. Ja, dus door de, de, laten we zeggen, de expliciete invloeden van de natuur, heb je daar absoluut een, een, een, een bijzondere vegetatie. Ja, in combinatie eigenlijk met het feit dat ze daar vroeger in die duinen ook veeteelt, eh, akkerbouw eh, hebben bedreven. En er zijn dus heel veel menselijke invloeden geweest. En die combinatie is ook vooral zo bijzonder. Ja, en het uh, blijkt ook uh, volgens mij uh, dat, uh, dat daar heel veel aardappellandschappen nog uh, aanwezig zijn, of niet? Klopt, daar gaan we ook voor een deel doorheen lopen. Allerlei aardappelveldjes die nog intact worden gehouden. En die al uh, eigenlijk daar sinds het begin van de 19e eeuw zijn. Toen werd de aardappel ook echt... Uh, ja, daar leefden sommige Zandvoortjes van. Ja, dat zijn de Zandvoortse duimpiepers waar we het dan ja. over hebben. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Maar goed, het is een, een wandeling van vier uur. Ja. Dus uh, ik kan me voorstellen ik denk dat je wat tips hebt voor degenen die meegaan... dat ze wat water en brood mee moeten nemen of iets in die geest. ja. ja omdat, in je, nou je hebt helemaal gelijk, omdat we vier uur op pad gaan en dus van zes uur s'avonds tot tien uur is het belangrijk dat je ten eerste uh, een goede wandeling natuurlijk kan maken. Dus dat je ook goed schoeisel aan hebt en niet op slippers, dat lijkt me wat zwaar. Het zijn, uh, het zijn niet echt grote paarden, het zijn echt zandpaadjes. En dat je genoeg uh, water bij je hebt en ook wat te eten. We zullen ook uh, onderweg een keer stoppen ergens, een half uurtje, zodat iedereen even op zijn gemak wat kan eten en drinken. En ook onderweg verder hoor, zullen we veel stilstaan om even wat te vertellen bij wat we zien. En een uh, verrekijker, fototoestel... Uh, lijkt me ook zinvol, of niet? Want, uh, dat is... Altijd leuk. Ja. hangt er een beetje vanaf wat je, wat je... hoopt aan te treffen. Ik moet er wel bij zeggen... Het is niet, uh, we gaan niet echt heel erg vogelen. Uh, dus dat heb je die verrekijker... minder nodig. Maar als je het zelf leuk vindt... moet je dat zeker doen. En misschien zie je... al wel in de verte een wisent. Dat zou ook kunnen. Daar, we lopen natuurlijk niet in dat gebied... waar de wisenten zijn, maar we lopen er wel... vlak langs. En... En we hebben een aantal mooie uitzichtspunten ook, dat gebied in. En als je een verrekijker bij, bij je hebt, zou het toch zomaar kunnen dat je er eentje ziet. Oké, okay, en mensen die zeggen van nou, ik wil graag meedoen. Uh, hoe kunnen ze ja. zich aanmelden? Hoe werkt dat? Ja, je hoeft je niet aan te melden als je maar morgen om zes uur bij het uh, spoorfietstunneltje bent in Zandvoort Noord. Uh, of met de auto bij het einde van de Wattstraat. Want daar verzamelen we bij dat spoortunneltje bij de doorgang. Uh, en daar gaan we om zes uur precies vertrekken. Oké, okay, dus vanaf zes uur, uh, nou, graag op tijd aanwezig uiteraard, want, dan, uh, want het is een stevige wandeling. Goede wandelschoenen aan, kan ook, ja. kan ook niet kwaad natuurlijk. Zeker. Goed, nou een uniek natuurgebied, dus ik zou zeggen voor de natuurliefhebbers, uh, uh, laat u deze kans niet voorbij gaan. En uh, ga morgen, gaan we op 4 juli mee met deze excursie? Ja, nou het zou hartstikke leuk zijn. Jacqueline, door uh, welke organisatie wordt dit uh, mogelijk gemaakt? Uh, door het IVN Zuid-Kennemerland. IVN Zuid-Kennemerland. En jullie uh, geven meerdere van uh, dit soort uh, excursies? Ja, wij uh, organiseren heel regelmatig uh, excursies. Eigenlijk in, de hele, uh, in het hele gebied uh, van Zandvoort en nog wat hoger en wat zuidelijker. Um, een van de dingen die ik ook nog kan aanraden is op 11 juli. Dan gaan we ook een, nieuwe een hele nieuwe excursie doorgeven. Bijvoorbeeld in de Amsterdamse waterleidingduinen bij de ingang Pannenland. Daar is om 12 uur een insectenexcursie. Uh, wat is nou eigenlijk toch een insect? En wat is dan het verschil misschien wel tussen een kever en een tor? Is daar wel een verschil? En wat is een bij en wat is een hommel? En zo gaan we een beetje door twee uur lang door dat landschap lopen... om dat bijvoorbeeld weer te bekijken. En zo hebben we hele uiteenlopende excursies, denk bijna ieder weekend wel. En uh, ja, op onze website ivn.nl slash zuid daar staat ook een heel schema van wanneer we welke excursie geven. Oké, okay, morgen dus het uh, zeedorp uh, landschap uh, hier uh, tegen Zandvoort aan. Juist. En iedereen is van harte welkom vanaf 6 uur verzamelen, daar bij de Watstraat. Ja, klopt. En uh, iedereen is welkom, er zijn geen beperkingen aan de aantallen. Nou, geweldig. Hartstikke bedankt Jacqueline voor deze informatie. Hebben we alles uh, uh, besproken wat er morgen gaat gebeuren? Ik dacht Volgens het wel. Volgens mij wel. Volgens mij wel. Het belangrijkste gezegd. Dus ja. ik hoop dat iedereen komt. Okay. Is het trouwens een gebied wat uh, normaal gewoon toegankelijk is? Of moet je altijd onder begeleiding? Uh, nee, je moet niet onder begeleiding. Maar je kan er dus eigenlijk nu pas weer sinds twee dagen, kan je er zelf ook in. Oké, okay, dus gewoon allemaal morgen meedoen. Yes. En, je, en je daar plekken plekke aanmelden? Ja. Oké, okay, okay. Jacqueline, dankjewel. Graag gedaan. En als er weer wat is, je weet ja. ons te vinden. Hè. Zo is dat. Okay. heel goed. Oké, dankjewel, Stop. fijn weekend. Bye. Ja. You know, some people just don't realize that. And this one is real. You know, it don't go bad, it just. It just gets better. See? There was a battle there In Zaire, in Zaire Hundred thousand people there In Zaire, in Zaire En in Zaire, ja. Lekkere Afrikaanse muziek, hè? Ja, lekker, hè? ja, Afrika is een geweldig land. <laughs> zeg ik ook maar omdat we nou gewonnen hebben hoor. Ja, dus, oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh, de telefoon gaat de al telefoon nou. Gaat... Gaan we eens even kijken wie we aan de telefoon hebben. Goedemiddag. Goedemiddag met Roy. Roy van Buringen. Goedemiddag. Jij bent van het Van Buringen-Van Buringenfeest van uh, vanmorgen, hè, of niet? Dat klinkt ook uh, heel erg. Uh... <laughs> Roy, goedemiddag. Hi. Welkom in de uitzending. Morgen een groot feest op het strand bij Mango's. Spannend. Een buurman- en buurvrouwfeest, want dat is wel gezellig. Even je buurvrouw uitnodigen. Buurvrouw. Nee, het is buurman- en buurmanfeest. Oké. Okay. Maar buurvrouw mag toch ook, of niet? Ja, tuurlijk. Neem je buurvrouw mee, of je moeder, of je opa en oma, of okay. uh, je pleegouders. Of, uh, het maakt allemaal niet uit. Maar uh, dat is Buurman Buurman. Hoe, kom, hoe komen ze op die naam en wat gaat er gebeuren morgen op stand? Ja, het wordt uh, in uh, Brusselse en uh, Mango's uh, gehouden, het Buurman en Buurmanfeest. Ze zijn vijf jaar buurman. En dat uh, gaan ze groot vieren met het Buurman en Buurmanfeest. En toevallig waren Buurman en Buurman ook een uh, soort van uh, tekenfilmpje of een klei filmpje bij, uh, bij de vierde Achterwerk. En uh, daarom zou het Buurman en Buurmanfeest. En uh, dat is heel erg toepasselijk. Oké, okay, maar het betekent dus dat je morgen gewoon met je buurman of buurvrouw naar de feest gaat? Ja, ook bijvoorbeeld. Of uh, met je minnaar. Kan ook natuurlijk. Oké, okay. oh. Het <laughs> gaat allemaal niet uit. Iedereen is welkom. Het is, een familie... het is echt een familiair feestje. En... Uh... Ja. Ja, er is echt voor iedereen wat te doen. Voor, voor de kinderen, voor de jongeren en voor hun ouders en opa en oma. Oké, okay, nou vertel eens, wat kunnen we morgen allemaal verwachten? Nou, vanaf 12 uur is iedereen welkom bij Bruxelles en Mango's. En dan uh, zullen er kinderspellen zijn georganiseerd door On Air uh, Grote springkussens, klimbanden uh, en ook nog een grote glijbaan. Allemaal met het thema Piraten van de Zee. En uh, daarbij zullen diverse kinderspelletjes uh, zijn, zoals touwtrekken, uh, springen, uh, of, uh, hoe je zaklopen. Um... Ja, allemaal dat soort dingen. Maar ook kogel gooien. Want het heeft allemaal met puraterij te maken, wat het uh, idee erachter is. Mensen kunnen vanaf 5 euro een uh, spelkaart kopen. En met die spelkaart kun je allerlei spelletjes doen. Maar we hebben ook er eentje van 7,50 en 10 euro. Die van 7,50 krijg je toch ietsje meer dan die van 5 euro. En van die van 10 euro dat is gewoon een dagkaart. Dan kan je de hele dag door spelletjes doen. Maar ook een uh, kindermenu eten. En iedereen krijgt na afloop een lekker ijsje. En kan ook nog leuke prijzen winnen. Want we hebben leuke prijzen te winnen voor... Uh, voor uh... Ja, de winnaars. Ja, maar voor een leuk attractiepark. Oké. Okay. dus uh, Ja, en daar hebben we er hoop van. Dus dat komt helemaal mooi uit. En wat heb je dan... Uh, ja, dit, dit gaat met name over de kinderen. De kinderspellen en dergelijke. Maar wat heb je voor de ouders en wat heb je voor de jongeren? De ouders hebben, helpen de kinderen natuurlijk eventjes, maar daarna willen ze ook eventjes een leuk feestje bouwen. Nou hebben we de band van Castle Live vanaf 4 uur op het podium, want we hebben ook nog een podium. En uh, op het podium heb je dan van Castle Live om 4 uur en om 5 uur heb je dan, uh, om 6 uur sorry, ik eigenlijk een correctie van mijn collega, um, hebben we dan Buckwheat. En dat is een, uh, een regionale band. En Buckwheat, uh, ja, die speelt gewoon hele leuke muziek. En het is de bedoeling, ook weer familiair, want dat betekent dus, de, ki de kinderen kennen die liedjes ook tegenwoordig. En uh, dat maakt het gewoon heel erg leuk. En de kinderen kunnen dus ook meedansen. Maar ja, vanaf, uh, vanaf acht uur uh, moet het uh, feest losbarsten met de bekende DJ, Raimundo. En uh, we hebben DJ Tetro. Oké. Okay. Als we optreden bij, uh, ja, op het podium. Dus het is echt één knalfeest op het strand van Zandvoort. Gewoon voor ieder wat wil ze morgen bij Brussel en Mango's. Ja, en wat misschien nog wel leuk is uh, om te vertellen, normaal wordt Zandvoort alijf, want eigenlijk zou uh, morgen Zandvoort alijf zijn, maar vanwege voetbal hebben ze dat afgelast. En daarom is het buurman- en buurmanfeest en dat uh, maakt het leuk omdat het alleen maar eigenlijk op Zandvoort is gericht dit keer. Dus uh, heel Zandvoort is gewoon welkom naar dit grote Zandvoortfeest, om het zo maar te zeggen. N nou, we hoorden het van uh, onze weerman Lex van der Horen. Morgen wordt het weer een uh, mooie dag met een graadje of 2.23. Dus... Ja, dat hoorde ik ook. Dus ik ben heel erg blij, want uh, ja, dit is hartstikke leuk, toch? Gewoon een lekker gezellig strandfeest morgen. Ja. Oké, okay, ja. nog even rooien. Hoe laat begint dat? Nou, om uh, 12 uur voor de kinderen en om 4 uur voor de ouders en de jongeren natuurlijk. En ik moet er nog bij zeggen, de piraten van de zee zijn ook aanwezig. De piraten van de zee. Oh. Ja, Pascal, hè? die uh, is als piratenpleeg. Uh, oh, oh, ja, ja. Hij ziet er altijd piratig uit, hoor, trouwens. Ja, zeker. Het is een, het is een piraat. <laughs> Oude, radiopiraat. Ja, jij ook toch? Ja, precies. Dat bedoel ik. Nou, oké. Okay. Hé, hey Roy, het wordt een geweldig feestmorgen dus, op het strand. Ja, dankjewel. Ja, veel plezier. Oké. Okay. Nou, we gaan alvast een beetje in de stemming komen hè, met de muziek gewoon. Uh, even kijken of ze deze plaat morgen ook gaan, uh, gaan draaien. De DJ's bij Mango's en Brussel. Dag Roy van Buren, hè? Ik zal meteen na 5 uur weer, hè? Hallo! Ja, zeker. Same for you. Ik schrok al, oké. Okay. Tot straks. het Lekker van die klanken zo straat bij Brussel in Bangaus. Ik zie het al helemaal zitten, al Albert Ja, maar er gebeurt uh, dat is een schitterend natuurlijk zo'n feest, zo'n vijfjarig uh, jubileum mag je het wel noemen. De Goodman was hier trouwens. En give it up. Oké. Okay, give that. it up. Ah. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer dit weekend in Zandvoort. Er zijn al natuurlijk een heleboel activiteiten bezig. Zoals Cuba-feest in, in de Krocht. En de expositie die geopend is. Uh, golven op de muziek of zo, als ik het wel heb. ja. Maar uh, uh, er is ook een tweedaags muziekfestival in Beachclub Ries. Onder de naam van Trance at the Beach. En uh, nou, wat ik al zei, Galerie de Bushalte, Expositie De Zee. Uh, morgenmiddag in de muziekpaviljoen. Uh, de Comedy Show. En dat begint om half twee en het duurt tot vier uur. En uh, ja, waar ik u ook alvast even op wil attenderen, is op 15 juli. De dag dat er weer een korte baandraverij wordt gehouden in de Zeestraat-Kostverlorenstraat. En dat mag je niet missen. Dat is zo'n mooi in, evenement. In Zandvoort gebeurt dat gewoon. Dat is uh, volgende week donderdag trouwens, he? die ja, korte baandraverij. Ja, ja. Helemaal geweldig. En uh, natuurlijk... Het blijft ook een hot item. Uh, ze zijn op het strand aanwezig, maar van, vanmiddag hebben ze natuurlijk een vrije middag. Het smeerteam, hè? Smeer hem. Smeer hem. Want, uh, ja, en ik kan het weten, dat is uh, niet, niet gesmeerd, is half gebakken, om het zo maar eens te zeggen. Ja, rij je cabrio, dan denk je in één keer, wat voel ik nou boven mijn hoofd? Auw! <laughs> dus, uh, nee, uh, let erop, smeer u goed in. En uh, desnoods uh, helpt het smeerteam u met tips en ideeën om, uh, om de zaak uh, veilig te beschermen tegen UV-stralen. En natuurlijk, drink voldoende, een uitdroging uh, is ook niet wat je wil hebben. En weet je, mijn vader is vandaag jarig. Happy birthday Day to him! <laughs> <laughs> Oké. Okay. En uh, voor hem uh, de volgende plaat. Hij heeft een respectabele leeftijd bereikt vandaag. Hoe is je... Jongen, ik uh, mag uh, hopen dat ik het oud ga redden. Hoe oud is hij? Uh, de... Ja, dat moet je eigenlijk niet zeggen. Arms senior? 70. 70. 70. Nou, is het is een mooie leeftijd. Zeg is maar niet te hard op de radio. Paar, van harte gefeliciteerd. En deze is speciaal voor jou en uiteraard vanavond even een feestje op straat. hè. Oké, okay, nou. nou. En hopen dat het weer een beetje meewerkt. <laughs> dan zit het is de... er toch lekker. Dan binnen. is het weer goed. Dan is het weer goed. Helemaal geen probleem. Hier is Happy Birthday, de single van Stevie Wonder. Voor mijn vader Kees Harms, die vandaag de respectabele leeftijd van 70 jaar heeft. Draai we Steve Wonder en Happy Birthday. Zo dadelijk zijn we nog één uur lang bij terug met Sanfort op zaterdag. En de laatste die we voor drieën voor je gaan vieren. Vieren. Ja, ik door mezelf heel snel. Heel snel. Is Milo en de Miami Sound Machine. Hier is Dr. Pressure. Graag tot zo.